De is Jong met het NOS-journaal. Bij de schoten in een tram in Utrecht zijn vanochtend drie doden en negen gewonden gevallen. Drie gewonden zijn er slecht aan toe. Dat is bekendgemaakt door burgemeester Van Zane. Hij zei dat wordt uitgegaan van een terroristisch motief. De politie heeft een signalement en een foto verspreid van een man die wordt gezocht in verband met het incident van vanmorgen. Het is Gökmen is 37 jaar geboren in Turkije. De politie waarschuwt benader hem niet zelf, maar wel de opsporingstiplijn. In een reactie zeggen koning Willem-Alexander en koningin Maxima dat ze met groot verdriet van de aanslag hebben kennisgenomen. Laten we eensgezind op de brest staan voor een samenleving waarin mensen zich veilig kunnen voelen en waarin vrijheid en verdraagzaamheid de boventoon voeren, staat in de verklaring. Premier Rutte heeft met afschuw op de beschieting gereageerd. Hij sprak van een aanslag en een aanval op onze beschaving. Hij leeft mee met de slachtoffers en zei dat de rechtsstaat en de democratie sterker zijn dan fanatisme en geweld. Minister Grapperhaus riep burgers op om maximaal alert te zijn, maar ook rustig te blijven. In Den Haag zou bij de ingang van de Tweede Kamer een onbeheerde koffer zijn aangetroffen. De omgeving is afgezet. Het een vandaag tv-debat over de provinciale verkiezingen is afgelast. Bij de training van het Nederlands elftal in Zeist is geen publiek toegestaan. De KVB heeft dat besloten in overleg met de politie. Het besluit is genomen naar aanleiding van de dodelijke aanslag in Utrecht. Daar hadden zich ruim 800 mensen aangemeld voor de open training van Oranje. Het elftal van Ronald Koeman is vandaag voor het eerst bijeen in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Duitsland. Het weer, wolkenvelden, periode met zon... en lokaal nog een buitje met mogelijk korrelhagel. Het is rond 8 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen... en landinwaarts een graadje vorst. Morgen vrij veel bewolking, nog een enkele bui en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Op de A2 Amsterdam Den Bosch sta je al ruim 20 minuten in de file. De A2 is namelijk versmald bij Utrecht na de schietpartij. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Sveen, 9 kilometer file. En de afsluitdijk is dicht naar Friesland. Op de A7 er is er een ongeluk gebeurd bij de Lorenzluizen. De Afsluiting is alleen vanuit Noord-Holland. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat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 We zijn er nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag in orde. Santana en Holden. Was jij trouwens uh, van de week met, uh, met je auto, met je Lamborghini richting uh, circuit gegaan, Albert-Jan, uh, of niet? Nee, ik zat in die politieauto oh, die ze achter die oké, oké, oké. 300, uh, wat hadden ze, 360 euro boete? Ja. Vanwege handelaarskentekens. Ja, zelf verwacht verwachten voor te hard rijden, ja. maar die kregen ze niet. Nee, vanuit. die kregen ze niet. Maar de politie is daarna ook nog een keer naar het circuit gekeken, gereden... om te kijken of die auto's daar inderdaad wel stonden. Of ze de waarheid spraken. Ja, ja. juist. Of ze de waarheid spraken. Goed. Nou, we zijn er weer. Derde uur. Uh, wat gaan we doen? Nou, na, na de volgende plaat gaan we natuurlijk als een spier weer terug naar Duintjesveld. Naar Joop van Ness, onze collega die daar voor ons aanwezig is... tijdens wedstrijd. SV Zandvoort, Arsenal... De wedstrijd die om drie uur is begonnen en uh, nu net de tweede helft uh, heeft aanvang. Uh, de laatste tussenstand die we uh, doorgespeeld kregen was 0-0. Uh, we gaan kijken of daar, uh, of daar verandering is in aangekomen. We kijken straks uh, tijdens Pit Report nog even terug naar afgelopen maandag. En dat doen we dan samen met Rob Campus. Eh, uh, wel bekend van het Formule 1 Café. En we kijken natuurlijk ook even naar de uitslag van de kwalificatie voor de Formule 1 race. Morgen op Albert Park in Australië. De wedstrijd, de, de uitzending begint om vijf uur. Dat weet u dat vast, smorgens. En uh, wellicht dat we ook nog even tijd hebben om uh, met Jan Lammers de nieuwe regels te bespreken voor uh, dit seizoen. Want gezien de, de tijden ligt het allemaal een stukje dichter bij elkaar dan vorig jaar. Goed, daarover straks meer. Het gedicht van de week. Het enige wat ik daarvan verklap is... Uh, de datum. 15 mei 2016. Wat ik gebeurde... heb nog steeds geen idee. Wat gebeurde er Was toen? Was dat ook met stap stappen of niet? Luister maar om kwart voor vijf. Okay. Dan kom je er vanzelf wel achter. Uh, Dier van de Week, half vijf. Elvis, vorige week ook in de, in, als Dier van de Week. woont woon nog steeds in het dierenhuis gaan we weer even aandacht aanschenken. goed, nog één plaat en dan gaan we weer naar Duintjesveld. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En we gaan naar zo'n zilverpeil gaan we keer hier in het derde uur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik dus naar Duintjesveld, naar fles. de tweede helft is Zandvoort tegen Arsenal. Maar eerst gaan we even I Love Rock and Roll voor je draaien. Hier is Jett en de Blackhearts.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 Where we... Even lekker meedoen met deze de single van John Jet en de Blackhearts. Je the I Love Rock and Roll. Ja, de tweede helft van de wedstrijd uh, is inmiddels in uh, volle gang uh, op Duintjesveld. Terug naar uh, Joop Venis al daar. Wie nog steeds hard, Joop? Ja, waar het nog steeds 0-0 is, maar het ook nog steeds verschrikkelijk stormt. En op ons stad is Arsenal toch behoorlijk in de aanval. Regelmatig op de helft van Zandvoort. Maar Zandvoort heeft een prachtig mooi schot gezien van Jesse de Haan. Dat helaas een meter of anderhalf naast de baan ging. Maar dat was een grote afstand. Hij profiteerde van de wind. En dat is een moeten doen met dit weer. Goede schoten vanaf afstand. Dan kan je proberen die keeper te verslaan. Want het is heel moeilijk om die bal in de bal, in het balbezit te houden. Uh, die mag uh, in ieder geval een, een corner nemen. Uh, dat doen ze vanaf de linkerkant van het veld. Waarom wordt er nou verwacht eigenlijk? Als... Het uh, duurt maar, het duurt maar. Oh, er ligt er iemand op de grond. Een Arsenal spelen. Nou, staat ondertussen weer en dan kan die corner genomen gaan worden. Is genomen ondertussen. Korte corner. En dan gaan we pingelen. Nee, dat werd over dat zijn eigen gewerkt gegeven. En de ah, we en al gaan gooien, de hoogte van het zand wordt gestapt opgediend. Het is ondertussen dus gebeurd, een lange bal, een verre bal, Wordt ook En ah, een schot en dat is rakelings, rakelings gaat dat naast. Stond helemaal vrij. En uh, keeper uh, Daan Kerkman die stond in de linkerhoek en de bal gaat rakelings langs de rechterpaal. Dat is, uh, nou, dat is een godsgeschenk. Er gaat gewisseld worden. Samt heeft ondertussen ook al gewisseld, want Leslie Doos is in de rust in de kijkkamer gebleven en de water is erheen gekomen en nu gaat eruit Even kijken. In ieder geval kan ik zien wie er in komt en dat is dan Koen Michielsen, ook geblesseerd begonnen aan de wedstrijd. en die wordt nu door trailer en zenees, wordt die als 24 ingezet. Het is ook nodig, want Sanford laat zich achteruit dringen en dat is, is niet goed met deze harde win. Dan gaat hij over de zijlijn weer. Weer mag Arsenal gooien. Ja, dan zal wel een zo blijven. Nou ja, goed, we spelen in de 55e minuut. De stand is nog steeds 0-0. Ja, en ik neem aan dat er toch wel straks je gaat komen. room De Formule 1 weer begonnen is, maar dan krijgen we wel extra zin in een lange pit-report. Ja. Pit report. Pit report. Want er gebeurt natuurlijk wel het een en ander rondom de eerste race daar in Australië. Maar daarover gaan we het zo meteen hebben. Eerst nog even terug naar afgelopen maandag. Ja, gisteravond was hier weer de, de spreekbuis van het Formule 1 café van Ziggo Sport, Rob Campus, Die was afgelopen maandag ook aanwezig en... We gaan het even, Joop, uh, nee wacht even, even kijken hoor. Uh, Jaap Koper had die dag uh, alle interviews uh, verzorgd. Waarvoor nogmaals hartelijk dank voor ZFM. Uh, ook met Rob Campus en daar had hij het over het Formule 1 Café in Zandvoort. Uiteraard ook even over het nieuwe seizoen, de nieuwe techniek in 2019. En uh, wellicht uh, wat hij vindt van de mogelijkheid over de kans van uh, de Formule 1 in Zandvoort. En natuurlijk ook nog even over het goede doel Princes maxima centrum. Uh, allereerst even terug naar afgelopen maandag, terug naar Rob Campus. Het is een middag dat uh, hier goed, uh, voor een goed doel centjes worden opgehaald. Uh, uh, daar hebben ze Rob Campus ook uh, voor gevraagd, omdat na afloop van deze dag van de Lions Club Zandvoort ook nog een Formule 1 Café is geweest. Maar uh, jij als presentator van het Formule 1 Café, wat denk je er zelf van, van het uh, komende seizoen? Nou, ik denk dat het wel uh, spannender gaat worden. Want op het gevoel, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk, dat Ferrari, Mercedes en Red Bull dicht bij elkaar zitten, maar het zet je erachter ook nog dichter bij elkaar. Ja. <laughs> de ambassadeur van Zandvoort gaat de deur uit. Uh, je denkt dat het in elkaar schuift? Ja, dat is wat iedereen ook beweert. Hè? Wat Hamilton ja. beweert heeft, die zegt dat dat groepje erachter nog maar een halve seconde is en dat was natuurlijk anderhalf. Ja. Dus dat zou betekenen dat degene die hier zeg maar vijf of zes op de staat, wat vorig jaar nog altijd Red Bull was, hè, ja dat die het ook moeilijker gaan krijgen. Nou, dat kan spannend worden. Um, nou, is het uh, ook zo van... heb jij uh, ook een beetje de tests uh, gevolgd? En wat zegt jou dat dan? Nou, het enige wat, ik, uh, wat mij bij de tests opviel... waar ik niemand over gehoord heb... is dat ik zag een paar van die bij Robert en ik stonden langs de baan. Dat doen de meeste journalisten natuurlijk niet. Die zitten allemaal in het perscentrum. Die ja. <laughs> uh, Dat die auto's iets dichter achter elkaar aan konden rijden. En dat vond ik wel leuk, want... Uh, Vorig jaar was het, zat er nou, denk ik drie wagenlengtes tussen. Dichterbij kon je niet komen. Door Vuile lucht. Die, ja, door de, door de wervelingen van lucht. Alsof je tegen een muur van wind aanrijdt. En nu reden er heel langer. Mercedes zeg maar anderhalve wagenlengte achter een Ferrari. Nou, dat betekent dat je veel minder afstand hoeft te overbruggen om iemand uit te remmen. Maar bovendien ziet het er spannender uit. Dus uh, ja, kom maar op. Ja. Uh, ik, nu zoals als, als, vanmiddag nee, levert dat dan toch iets op? Uh, uh, ja, er zit natuurlijk heel veel gekkigheid ook tussen, maar uh, er wordt toch ook wel hier en daar wat serieuze dingen gezegd. Ja, nee, nou, kijk, weet je, eigenlijk ik, ik moet me toch nog iedere keer een beetje knijpen. Kijk, ik ben uiteindelijk een, een jongetje, een racefan die ja. vroeger daar in de duinen zat, hier aan de buitenkant van de baan mm -hmm. bij de Tarzanbocht, mm -hmm. met een koeltas cool en met uh, kleffen cadetjes met ham. En uh, warm geworden Fanta. Ja. En nu sta ik hier, of mag ik hier zitten met Gijs van Lennep, die ik bewonderde toen ik een klein jongetje was. Jan Lammers, die nooit bene ooit mijn eerste pitskaart heeft gegeven. Robert Dormers met wie ik goed bevriend ben. En Michel Blekermolen. Ja. Dus uh, alleen dat al is het geweldig om, uh, ook voor die mensen, om erbij te kunnen zijn. De vier van dat soort racelegendes. Levert de nieuwe informatie op? Ja, altijd wel. wel een paar van dingen zeggen: oh, die heb ik nog niet gehoord. Uh, zoals bijvoorbeeld wat Lammers uh, over Zandvoort uh, dan weer vertelt. Ja, en zonder dat hij uh, prijs geeft dat überhaupt nog een Formule 1-race wordt gehouden, ja of nee? Ja, Jan is een fantastische ambassadeur voor de Grand Prix van Zandvoort. Dat heb ik wel gehoord vandaag. Ja. Of die daarmee dichterbij komt, weet ik niet. Maar uh, het was leuk om te horen. Ja. Ja. Even dan de serieuze uh, noot van vandaag, want het gaat natuurlijk ook om uh, centjes uh, ophalen. Uh, dat, uh, dat heeft met het uh, Prinses Maxima uh, Centrum voor de Kinderoncologie -on uh, te maken. Ja. Dan is dit uh, natuurlijk wel een heel mooi streven om daar een centrum voor op te halen. Ja, jij weet natuurlijk dat ik mijn eigen stichting heb, Groot grote ja, hart. Waarmee ja. ik zie kindjes, ook kankerpatiëntjes, rondrijden in raceautos. Robert is daar al jaren een uh, heel gewaardeerd ambassadeur voor. Dus als hij nu zegt, Rob, mijn dochtertje heeft uh, nierkanker gehad, is genezen. Maar ik ga nu wat voor het maximacentrum doen. Ik zou me echt mijn ogen kop schamen te zijn. Nou, je komt er even niet zo goed uit. Natuurlijk zijn we daar en uh, het is heel goed dat we dit met z'n allen doen top. Goed, heel hartelijk dank. Het was een hele mooie dag afgelopen maandag. Rob Campus. in gesprek met onze collega Jaap Koper. We gaan naar het voetbal. Joop! Joop! Joop! Joop, Joop van Is. Hallo? Hallo, je bent in uitzending. Joop? Ben ik nog? Ja. Ja, ehm, tien hier Eén doelpunt van deze wedstrijd. En helaas is het niet verpland voor het transport. Want we slaan het naar de midden, voor het grootste van hard. En degene die achter het doelpunt is, kan het makkelijk achter daar raadwerk van de overwerking. Nummer 1, die er 63 van Oké, nou dankjewel. In ieder geval geen fijn bericht. Maar goed, het is even niet anders. De Pit Report, wat heb jij om het te melden, Albert Jan? Nou ja, de, uh, zoals, je, zoals je al eerder zei, de kwalificatie voor de eerste race van het Formule 1-seizoen is uh, geweest. Want morgenochtend om 6 uur, 10 over 6, om exact te zijn, Nederlandse tijd. S morgens, uh, gaat hij uh, van start. En verstappen start als vierde in Australië. En de pole is voor niemand minder dan Lewis Hamilton. Max Verstappen start morgen in de eerste Grand Prix vanaf de vierde startpositie. Lewis Hamilton vertrekt eh, net zoals de voorgaande vijf seizoenen vanaf pole position in Melbourne. Valerie Bottas begint vanaf P2. De Duitse Sebastian Vettel is derde. Voor Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing... verliep de kwalificatie minder voorspoedig. De Fransman werd al in Q1 uitgeschakeld. Met Gasly trof ook Lance Stroll, Carlos Sainz, George Russell en Robert Kubica dat lot. Waar Verstappen in Q1 nog genoegen moest nemen met een tiende tijd... moest hij in Q2 maar twee rijders voor zich dulden. Alleen Hamilton en Bottas waren sneller. Thuisrijder Daniel Ricciardo, de voormalige ploeggenoot van Verstappen... overleefde Q2 niet, net als zijn teamgenoot Nico Hunkelberg, uh, Alexander Albon, uh, Antonio Giovinazzi en Daniel Fiat. Er zijn een jaar diverse regelwijzigingen... met betrekking tot de auto's doorgevuurd doorgevoerd. Daarover hoort u zometeen Jan Lammers meer vertellen. Ook nieuw in dit jaar is het bonuspunt dat na de race aan de rijden met de snelste auto wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor dit extra punt moet de coureur wel in de top 10 eindigen. Een zege levert nog steeds 25 punten op. En als je daar naar de tijden kijkt van de kwalificatie, en dat is op zich ook wel heel erg interessant... Uh, is dat uh, ten opzichte van vorig jaar de teams veel en veel dichter bij elkaar zijn toegekropen dankzij die nieuwe regelgeving. Kijken wat Jan Lammers uh, te melden heeft over de nieuwe regelgeving. Maar weer verreden, wat zijn de gewijzigde regels ten opzichte van een jaar geleden? Aerodynamisch is het veranderd, vleugels zijn veranderd, onderkanten van de auto's, hè, voor en achter... Uh, en dat houdt in dat je dichter op elkaar zou moeten kunnen racen. Dus dat moet hopelijk uh, het inhalen uh, bevorderen. Dus dat is mooi. Daarnaast uh, de banden. Dat is nu wat helderder geworden. We hadden natuurlijk de Ultrasoft en de, nou ja, al die verschillende namen. Maar uh, nu is het uh, van C1 tot C5. C1 is de hardste, C5 is de zachtste. En per race nemen ze er maar drie mee. En dat zijn dan gewoon zacht, medium en hard. Dat zijn globaal een beetje de veranderingen eh, die hopelijk de competitie eh, nog, nog dichter bij elkaar brengen. Red Bull die, die zal uh, maximum tech gaan uh, zoals we van hun gewend zijn. Ferrari uh, hebben we gezien. Gaat heel sterk zijn het hele jaar. Ik vind dat Mercedes die, die zag er een beetje verdacht uit in, in Barcelona. Volgens mij zijn ze veel beter dan ze daar hebben laten zien. Dus als het gewoon weer een Mercedes-Ferrari-Red Bull rij is in Melbourne straks, dan zouden we dat niet verbazen. Het zou natuurlijk een mooi begin zijn uh, als, uh, als Max er gelijk bij zit. Maar ik verwacht eigenlijk met het racetempo wat we hier en daar gezien hebben, dat uh, Max zeker in de race uh, wel kans maken op het podium en misschien nog wel veel meer. En of hij dan een race kan winnen dit jaar en hoeveel, hè? dat is altijd de meest gestelde vraag. Ja, het is eigenlijk heel simpel, want als hij één race kan winnen, dan kan hij er wel zeven of acht ook winnen. Het ligt er alleen aan hoe dat gaat. Kijk, als hij op slik staat en de rest staat allemaal op regenbanden en uh, het weer is toevallig uh, dan, dan in jouw voordeel, kijk, dan heb je een geluksoverwinning. Uh, als hij op normale eigen kracht gewoon een race kan winnen, ja, dan kan hij een heleboel winnen. Ja, dat was hem. Inderdaad, uh, Jan Lammers over de nieuwe regels. Ja. En ja wat ik uh, wel uh, verwarrend vind, is uh, inderdaad uh, die uh, drie uh, banden die ze gebruiken. Ja. Want de soft van uh, verleden jaar, hè, de gele band, dat is nou de medium band geworden. Ja, klopt. En de ultrasoft of de super soft, hoe je het wil noemen, ja. is, is de soft. Tussen ons, gezegd en gezwegen, en de luisteraars mogen daarvan meegenieten... het scheelt ons een hele discussie vaak... van welke banden heeft hij er nou weer rond. Ik zat er meteen aan te denken. ik zat ook te oefenen. Ik denk, anders krijgen we daar... Nog even snel, even de, de, de startopstelling. Lewis Hamilton op pol, gevolgd door zijn teamgenoot Valerie Bottas... Dan op de tweede startreis Sebastian Vettel en Max Verstappen. En op de derde reis Jean Leclerc, ook Ferrari en Romain Grosjean. Keurig van Haas, zeven ook Magnussen op Haas. Achtste Norris, negende Kimi Raikkonen Alfa Romeo en tiende Sergio Perez. Morgenochtend tien over zes op de diverse sportkanalen live te volgen. En wij zijn erbij, toch? Zeker We Gaan we even naar Australië toe? <laughs> Zou mooi zijn. Dat was hem, de Pit Reports. Jawel. En Dijsselveld hopelijk met goed uh, nieuws, Jap. Ja Rob, inderdaad goed nieuws, want uh, het is Bufwater die nu in schrijft, hard schoot. De bal werd door een rechtverdediger van Arsenal van Richting Veranderd en de keeper was geslagen. Dus dat is 1-1 en we spelen in de 71e minuten. Na nou, zo'n speciale pit moet je ook een speciale race draaien. Hè? Nou, deze hebben wij gekozen, hoorde De cabband. Band. Nederlijke gouden oude dance classic. Dat was Burns River. Twee overal vijf. Tijd voor het dier van de week. Ja, en deze enthousiaste kater stelt zichzelf even aan u voor. Elvis, dat is mijn naam. Ik ben een enthousiaste kater die een warm en liefdevol huisje zoekt. Misschien heb jij dat wel. Toen ik binnenkwam in het asiel had ik nierziekte. Die is nu helemaal onder controle, maar is chronisch. De, ik, dit kan dus terugkomen. Ook werd er ontdekt dat ik last had van mijn schildklier... en dat ik blaasgruis had. Ik krijg nu dus de medicatie en dieetvoer... en nu gaat het prima met me. Ik heb door mijn schildklier een enorme eetlust... en ben wat aan de, aan de maag gerukkant. Als ik stabiel ben door de medicatie... moet ik weer netjes op gewicht komen. Ik geniet ervan om lekker geaaid te worden... en krijg daar geen genoeg van. Ik vind het ook leuk om naar buiten te gaan. Een huisje met een tuin vind ik dus heel erg fijn... Je kan ook lekker tegen me praten, want ik praat gewoon terug. Dat vind ik een hele spannende. Word jij mijn nieuwe maatje? Vraagt Elvis zich af. En waar verblijft Elvis? Elvis verblijft in het Dierenthuis Kernerland, Keesomstraat 5 de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 811-3420. 3420 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Elvis verdient een thuis. Zo is maar net. Dankjewel Albert jan Dier van de Week, Elvis. En het dierenasiel ja, in Stamford Noord die had vandaag ook meegedaan aan NL Doet, trouwens. Dus een hele goede actie vandaag bij diverse verenigingen hier in Stamford. We gaan weer een plaatje draaien. Twee platen. En dan zijn we weer bij je terug. In één is deze... Somewhere way melody And harmony For you And me tonight I hear them call Joop vragen, what's going on, Joop? Ja, het gaat goed aan, want uh, een hele slimme paas van hier door de verdediging heen, en snel een luisterberg, ziet dat de vriestuif vrij staan, en de keeper was er al uit, dus 2-1 voor Zandvoort, hey. in de 80e minuut. Dat zijn uh, mooie berichten, na die plaatsje komen we nog uh, één keer bij je terug, Joop, tot zometeen. Ja, dat is prima, ja. even uit mijn hoofd, maar uh, volgens mijn plaat uit 1993 alweer. Deze van de Four Non Blons en uh, What's Up. We gaan uh, voor de laatste maal uh, vandaag. Ja, hij zit erin! Hij zit erin! Ja Joop! Wat een doelpunt! Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk! Ongelooflijk! We komen precies op juiste het juiste moment binnen. Wat een verschrikkelijk eind en ik denk dat het Koen Michielse was. was. Weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel. Hij stond er echt even verschrikkelijk in van het doel, krijgt een hoge bal. Keeper kan er niet verwerken en hij gaat over de achterlijn, over de doellijn, het bal in. 3-1 voor Zandvoort. En we hebben nog nou, een paar minuten, het is, uh, we spelen in de 73 e minuut. Dus uh, het gaat de goede kant op nu, uh, luisteraars. En Zandvoort gaat dan weer eens een keer het wedstrijdje winnen en dat is heel belangrijk. Arsenal die zal dan een strijd de regen krijgen, want die wilde graag die derde periode winnen en dus stonden ze bovenin na één wedstrijd. Ja, dat is één wedstrijd eigenlijk, maar ja, Zandvoort had dan maar één punt eigenlijk. Nu komt Zandvoort dus op vier punten in die, tweede, die derde periode, dat is gewoon belangrijk. Zandvoort gebruikt de wind, die gebruikt de wind goed. Er komt weer een hele mooie bal op dit op, op, water, daar nee, kan ik niet mee komen, maar ze tweede ook niet goed. Die schiet de bal over de zijlijn en water gaat ineens. De, de droogte van het strafstofgebied van Arsenal gooit hij daar vertoet dan aan. die kan de bal niet verwerken en wordt overgenomen door Arsenal. En daar gaat Carsten Fries, die, nee net niet, en ook net uh, Milan berg niet. Het is nog steeds Arsenal. Hij krijgt daar een diepe bal en daar staat hij niet uit het vrije spelen, maar piep keeper daar helemaal. Het gaat helemaal zijn strafstofgebied uit. Het gaat gelukkig goed, maar hij moet er helemaal niet komen. Er zaten nog twee verdedigers bij ook. Het spel wordt heel even stilgelegd voor een wissel bij Arsenal. De nummers zijn bij Arsenal niet te lezen. Het is een shirt met strepen, rood, blauwe, witte strepen. En er staat heel lichtblauw de nummer erop. Het is bijna niet te zien. Dus ik kan ook niet zeggen wie het is. Het is vijf zeer. Uh, goed, de wissel is gebeurd ondertussen. Het heeft de administratie bijgewerkt. En het spel is weer begonnen. De van Arsenal wordt over de achterlijn gegooid en uh, Daan Kerkman mag die bal weer in het spel brengen. Dat duurt even, want we hebben natuurlijk geen haas. Dat is logisch. En Daan heeft die bal nu te pakken en gaat het neerleggen en de het nemen. En hij heeft de wind dik in de rug. Dus ja, die zal wel weer ver gaan. Dat duurt er even natuurlijk. Ja, dan gaat hij wel komen. Ver over de middenlijn, maar niet in Sankt-Foetshand maar op een hoofd van Amsterdam. Aansteld als je het kon overnemen. Aan de linkerkant van het veld. En je gaat nu over de zij en mag gooien. En dat gaat ook nog even gebeuren. Uh, Jullie man gaat dat doen. In ieder geval, uh, Rob en ze spelen 85e minuut. Dus 3-1 vertrant Het Spijt me. Ik moet de temperatjes stoppen. Graag weer dat de volgende keer. Dankjewel Jab voor uh, je verslag uh, vandaag. En een mooie winst dus uh, voor SVS over. Daar kunnen we toch wel vanuit gaan, hè Jab. Dat denk ik wel. Oké, okay, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké. Okay. Dat was Jan van inderdaad Duintjesveld. 3-1 voor hè, tegen Arsenal, de nummer drie uit de competitie. Dus SV Sanford kruipt weer een beetje dichterbij en daar houden we van. bijna de hele uitzending in het teken van de racerij om het zo maar even te zeggen en dan natuurlijk ook de Formule 1 race de eerste van dit jaar die morgen verreden gaat worden in Australië ik ben heel benieuwd hoe het met Max morgen gaat verlopen hij start in ieder geval vanaf P4 morgen en dan morgenochtend om tien zes moet je erbij zijn als je de start wil zien van de wedstrijd maar wij gaan nu even terug naar 15 mei 2016 ja wat een race was dat hè en Olaf Mol die was erbij. En let niet op zijn taalgebruik. Nederland. Nederland. Wat is dit bizar? Nog een half rondje voor Max Verstappen. Negen e Kimmy Rijkonen. Toch weer duwen. Toch weer trekken. Maar nu, nu komen we in Verstappenland. Want hier, hier heeft hij hem steeds weg kunnen houden. Zestiende. Even aanremmen nog.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 Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is, deze is de aller, allermooiste die ik in mijn leven gezien heb. What is happening? roepen ze hier. Jongen jonge, jonge, straatfeest. Jezus, niet normaal, dames en heren. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Even denken hoor, 15 mei 2016. Dat was Spanje toch? Het was de, de eerste overwinning van Max Verstappen in de Formule 1. De Allereerste overwinning. Circuit van Catalonia met de commentaar van Olaf Mol. Nou, die ging even uit zijn dak, geloof ik. Behoorlijk. Behoorlijk, behoorlijk. Nou, misschien morgen ook weer. En Ja, dan gaat Max dit doen, hè? Ja, het is een straatrace, hè? Dus dancing down the Street Als hij morgen gaat winnen in Australië. 10 over 6, de dus start morgen vanaf P4 Max Verstappen. Stappen morgen zeker gaan doen. Als hij op de, in de top 3 eindigt van de Grand Prix van morgen. Zou een mooi resultaat zijn hè, voor de eerste race, albert uh, Zeker weten. Op Elbert Park morgen in Australië. 10 over 6 de start. En uh, uiteraard uh, is het meer dan de moeite waard om daarvoor uh, vroeg je bed uit te gaan. We hebben hem nog van je te goeds. Een verkorte evenementagenda. Ja, ik zal er Die snel, hebben we gemist. Snel trein doorheen gaan. Allereerst even er zijn er nog kaarten te krijgen... voor het après-carnavalsfeest in het Sportcafé vanavond. Hoewel het echte carnaval natuurlijk alweer achter ons ligt... organiseert het Sportcafé bij de Korver Sporthal aan het Duinkjesveld... vanavond nog een carnavalsfeest. En er zijn natuurlijk nog kaarten aan de kassa te verkrijgen. Dus wie er nog carnaval wil vieren, vanavond naar de Korver Sporthal... voor het après-carnavalsfeest in het Sportcafé... Morgen klassiek concert, koorconcert, kathedraal, koor, Haarlem in de Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. 22 maart hebben we Kinderdisco bij Pluspunt van 7 tot 9. 28 maart hebben we de opening van de Kinderkunstlijn in het Standvoorts Museum. En dat begint om 2 uur. 28 maart hebben we de regenboogborrel voor jong en oud. In, dat is de locatie, is Grand Café XL van half 6 tot half 8. 29 maart hebben we de opening van de, de nieuwe expositie in het Zandvoortsmuseum. De frisse wind van Ada Bredveld in het Zandvoortsmuseum. En die opening begint om 4 uur. Dan het laatste weekend, het sportieve weekend. Een groots sportief weekend in de Zandvoort. Allereerst op 30 maart de 30 van Zandvoort. Een wandelevenement vanaf het circuit via het strand en duinen. Finish in het centrum. Dan uh, de 31ste hebben de Zandvoort run. hardloopwedstrijd vanaf het circuit via strand, duinen en centrum. De finish is op het circuit. En ook op de 31e hebben we nog de omloop van Zandvoort. Fietswedstrijd vanaf het circuit Zandvoort via de Duinen en Regio. En uh, de finish in het centrum. Dus nog genoeg uh, te doen in Zandvoort deze maand. Kun je dat nog één keer herhalen? <grijpteel> of dan de, die, hoor. Nee. Goed, zo. Dankjewel, dat was om het evenement te gingen. Dat was ook uh, Zandvoort op zaterdag. Wens je een hele fijne zaterdagavond of uh, maandagavond. Voor de mensen die de herhaling uh, horen aankomende maandag. Wij zijn er uh, aankomende zaterdag weer.